Geven we naar Van Persie. Van Persie naar Strootman. Voor degenen die het nieuws willen horen om 9 uur, dat komt maar in de rust van deze wedstrijd. Want hier is eigenlijk geen rust, ook niet voor Strootman. De Turken nemen over. Ze kunnen counteren via de linkerkant. Arda, ze komen nu vaak. Ze komen nu veel. Bullied voor het doel. Arda met een voorzet. En bij de tweede paal komt Willems de bal weg. Wordt opgevangen weer door de Turken. Dat was althans de bedoeling, neem ik aan, van Mehmet Topal. Maar die kan de bal wel in de ploeg houden, maar haalt wel de vaart eruit. Er komt er via altijd op opnieuw een voorzet. Daar gaat Bule de lucht in met Heitinga. Bal schiet aan het duo voorbij en komt er voor de voeten van Jan Maat. Van Nederland komt dan de laatste 3, 4, 5 minuten toch wel een behoorlijk in de verdrukking te zitten. Dat wordt dus deels ingeluid door fouten van de onervaren mensen. Vier verdedigers en een keeper en je meest controlerende middenvelder zijn zes spelers. Heitinga heeft 81 in te land, vandaag de 82. Stel die anderen staan dus op 3, 0, 1, 6 en 0 voor dit duel. Dat zegt wel het een en ander. Maar dat uh, levert Nederland wel deze matige fase op. Die dan de 4, 5 minuten heeft aangehouden. Van Waar we waren nu maar van hopen dat dat nu voorbij is. En als zelf even vrij schot gekregen na een Turks overtreding hoog voor de middellijn. Dan heeft via Martens Indy de bal 27e minuut 1-0. Dat nog wel voor de duidelijkheid via de goal van Van Persie nog altijd de voorsprong voor Oranje. Ja, het is wel in ieder geval voor de neutrale toeschouwer. een buitengewoon leuke wedstrijd om na 27 minuten te kunnen constateren dat één ploeg voor staat en dat het eigenlijk opmerkelijk is omdat er ook veel kansjes geweest zijn voor de opponent. Maar Nederland staat dus met 1-0 voor, maar dat er ook voor die gekke momenten zijn met personen. Fouten ...met zo nu en dan mooie openingen... ...zo nu en dan net niet begrepen openingen... ...of net iets te ver gespeelde ballen... ...zoals ook nu het misverstand tussen Strootman en Van Persie... ...maar het goede doorjagen van Klaasie ...levert Nederland weer balbezit op... Klaasie krijgt de bal terug van... Uh... Van Willems en dan via Snijder is er een opening aan de rechterkant van het veld. Dan Kaldirim erbij, ja voordat Narsim erbij kan komen. Is het heel goed gespeeld, uh, teruggespeeld door Sarader en is het balbezit dan aan de rechterkant van het veld bij top Gaat het tempo weer omhoog. Komt weer meteen snelheid. Bulut uh, wordt weggezet door uh, Martins Indi. Geen overtreding zegt de scheidsrechter. En Klaasie kan overnemen met Strootman in de middencirkel. En Klaasie speelt de bal terug naar Martins Indi. Rust wil Oranje nu wel weer even. Klaasje Martezini in een dubbele com uh, combinatie. Dan de bal naar Willems. Of Willems ongelukkige bal naar Klaasje. Die willen in één keer terugspelen. dat lukt niet. Er zitten de Turken weer tussen. Arda vanaf de rechterkant van het veld. Opnieuw kiest Bulut positie ter hoogte van de penalty snip. Arda nog altijd vanaf de rechterkant. Moet langs Klaasje. Dat lukt maar half. Ik denk dat hij de hoekschop uithaalt. Dat is inderdaad het geval. Want zijn voorzet wordt weliswaar door Klaas tegengehouden. Die daar nog de felicitaties voor krijgt. Maar een hoekschop, en dat is als ik goed heb meegeschreven de derde minuut ja. voor de Turken. Oranje nam er al vier. Dat is ook veel. Hè? Zeven corners in de eerste 28 minuten. Die hoekschop zou dan wel weer voor gevaar kunnen zorgen. Let dus op Eumer Toprak, die al twee keer uit een hoekschop kon koppen. En dat twee keer gevaarlijk deed. Er staat in ieder geval Heitinga bij. Dus wat dat betreft hebben ze de les geleerd. Komt er iemand bij? Nee, want de bal wordt goed weggekomen bij de eerste paal van Persie. Die aan de andere kant met zijn hoofd doeltreffend was. Nu is het Narsing die zomaar weg kan gaan. Narsing! Narsing aan de linkerkant van het veld. ruimte met Robbe aan de rechterkant van het veld. Ziet Narsing dat. Is het balbezitter nog steeds? Gaat Narsing dan voor eigen actie? Nee, het is Robben. Robben gaat zoeken naar zijn linkerbeen. Probeert die bal te schuiven. Narsing met het schot. En dan gaat hij. Nee! Net naast. Wauw, wow, wow, wow, wow. Wat is dit? Een leuk partijtje voetbal. Jongen, jongen, jongen. Als Narsing zijn ogen open doet, dan heeft hij Robben aan de rechterkant gezien. Balletje is... kan er heel makkelijk tussendoor, maar hij ziet het niet of hij durft het niet. Dat is niet zijn sterkste punt. Hij heeft het natuurlijk, eh, wat is het in de wedstrijd tegen? België of zo, waar hij het ook niet zag. En toen maakte hij hem uiteindelijk af. Ja, dat was België. Ja. Het, ik weet niet of hij het niet ziet of niet wil zien. Maar, maar ja, in ieder geval was het rendement niet optimaal. op de wedstrijd was het ook weer. Je hebt drie kansen, want meer in het weer gespeeld maar hier moet hij het zien. Misschien durft dit gewoon niet, hoor. Dat hij denkt, ik dat nog dat een kroketje wel Ja, zeker. Krul moet ingrijpen en dat doet hij goed na een diepe min of meer doorgeschoten bal van de Turk in de richting van Umut Bulut. Daar is hij weer de spits, topscorer op dit moment in Turkije. Maakte er al vier in de eerste drie duels. Maakte er ook nog twee in de gewonnen supercup, spits van Galatasaray. De supercup dat vond Kuyt niet zo leuk. Dat was tegen Velebatje. Maar hij is dus onfires, zoals ze dat in Turkije noemen. Zes goals al gemaakt in vier wedstrijden. Maar in deze wedstrijd toch relatief onzichtbaar. In Het eerste half uur dat komt Oranje niet slecht uit. Martens die heeft de bal. Klaasje gespeeld in de middencirkel. Half uur precies op de klok. Oranje 1-0 voor. De goal van Van Persie. Binnengekopt uit de hoekschop na ruim een ruime kwartier. In combinatie met Robben en uh, snijden mislukt. Maar omdat Robben zijn tegenstander onder druk zet, kan die alsnog weg. Er moet een voorzet. Komen nu eigenlijk en legt de bal terug. Strooban! Die wil wel schieten en dat doet hij ook wel. Met die bal wordt in de doelmond door een van de Turkse verdedigers tegengehouden. Dan moet Jan Maat zijn tegenstander opzoeken langs en opnieuw een voorzet geven. Nou, Dat heeft hij allemaal best bedacht, maar het lukt niet omdat Serkan er goed mee verdedigt. Ook slecht uitverdedigd door de Turken. Volgende kans voor de Nederlandse elftal. Met aan de rechterkant van het veld. Jamaat geeft die bal voor. Niet goed voorgegeven. Wegwerken van de Turken is ook niet goed. Uh, overname met Sneijder. Sneijder de bal teruggespeeld naar Heitinga. En wat een tempo in deze wedstrijd tot nu toe. Sneijder, Snijder wordt uh, van de bal afgezet. Maakt een overtreding. Moet de gele kaart krijgen. Krijgt hij die, die ook? Na de overtreding op Bulut? Nee. Een overtreding op uh, Belut Zoglu. Ik uh, denk dat hij ermee wegkomt. Maar... Uh... Ja, nou, bij de noemen we gewoon Emmen. Dus uh, eigenlijk ja. wel makkelijk te doen in het uh, buitenland ook. Als je en... hier trouwens voor fluit als scheid zegt, Dat dan vind je de een overtreding. Kaart. Dan moet je geel geven. Absoluut, 100%. 100 Belachelijk. mag het, toe maar. Dankjewel. Bal ja. bezit nu uh, met uh, Tobrak. Tobrak uh, richting Kaya. Kaya altijd in top. Alt in top. Uh, het zoeken naar, uh, ja, in dit geval uh, Robben. En dan, uh, die komt dan met altijd top in een uh, buiten de mat ingezette heupworp. Uh, in ieder geval uh, zegt de scheidsrechter dat het een inworp is. Dat is een maand te laat. Ja, inworp, uh, geen vrije trap uh, waar de Turken nu uh, op rekenen en op hopen. Nee, dat is toch geen vrije trap? Is het wel een vrije trap? Ja, dat is een vrije trap. Uh, 12 meter over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. 31 minuten ruim gespeeld, 1 omstand Nederland uh, in het voordeel van Nederland. En een uh, vrije trap, toch met zoveel mensen rond de 16 meter na de plek. De koppels mee terug. Uh, ja, op het moment dat ik dat zeg, kijk ik naar Klasie. Dat is nog niet echt een kopper, maar die staat daar nu ook. En die staat toch dus ver naast Eumer-Toprak, dat is volgens mij de langste man van het veld. Die wordt dan nu uh, geschaduwd door anderen. De scheidsrechter is eerst nog wat vechtersbazen uit elkaar aan het halen. Jan Maat staat nu bij de spits. En hier klopt het niet hoor. Hij gaat tussen twee man in. En Klaasie staat er ook. Er staan drie Ja, maar Klaas moet Arda in de gaten uh, maar houden. Maar die zin moet een stapje naar rechts doen. Ja, uh, voor mij klopt het wel. Ze hebben een man over als het goed is. Nou, we gaan het nu zien. Er komt een vrije schop. Nou, wordt gekoppeld door de hoor. Turken. Dacht het gewoon niet. We Nederland... lopen niet goed in ieder geval. Want nee. Umut is de man die kopt en die kopt een meter naast. Ja, want twee man trekken hem weg. En uiteindelijk komt hij bij die derde man. Wat opvalt, he, nou heeft het Nederlands Eftel al dit soort vrije schop. Een paar corners tegen gehad. Dat we dus met dode spelsituaties tegen ongelooflijk kwetsbaar ook. Ja, ja, maar dat weten we. Omdat we daarin uh, zo ontzettend weinig, en zeker in de Nederlandse competitie, spelers hebben die, die daar goed op kunnen anticiperen. Dat leer je het ...toch in het buitenland. En met name als je achterin speelt in Italië of in Spanje. Maar dat zijn natuurlijk weinig spelers die dat hebben meegemaakt. Dus wat dat betreft daar blijft onze kwetsbaarheid toch enigszins liggen. Alhoewel Van Gaal heel erg gecharmeerd is van De Vrij. En die had misschien wel gespeeld op plaats van Heitinga... ...als hij fit was geweest. Nu is Martins Indy die in ieder geval op fysieke kracht... De tegenstander weg kan zetten. Daar waar hij in eerste instantie qua timing en qua positionering niet helemaal goed was. Is het nu Jan Maat? Die hebben we nog niet echt gezien in de wedstrijd. Speelt de bal nu naar Narsing. Narsing tussen twee mannen. Kan hij daartussen uitkomen? Ten dele, want de bal gaat vierde voeten van Kalderiem over de zijlijn. En Kalderiem maakt een slaande beweging naar Narsing. Kalderiem wordt nu een beetje geïrriteerd. Een eerste klas Mafkees lijkt het wel. Is het nu Heitinga die zoiets heeft van Kalderiem? Ja, ergens. Kunnen we uit je naam het woord kalm maken, maar volgens mij ben je dat niet. Dus doen wij het zelf, maar de inworp voor Jammaat. Jammaat twijfelt. Terug kan eigenlijk niet. Dat doet hij dan nu toch. Hij ik ga daar niet blij mee. Moet de bal onder druk van Umut uh, terugspelen naar de keeper. Er zitten ook weer mensen in het publiek met van die laserpennen. Heel vervelend. Terwijl nu Krul wordt beschenen. Strapt hij de bal naar de linkerkant. Waar Robben hem probeert in één keer door te schuiven op aanvallers. Dat lukt maar half. De bal komt terug. Wordt alweer afgeleverd bij Krul. Afgeleverd door uh, Willems. Slechte bal van Krul. Belandt eigenlijk een beetje tussen middenvelders en vleugelverdedigers in. Wordt dan even aangeraakt door Serkan. Die de bal over de zijlijn speelt. En dan mag Jan Maat weggooien. Daar waren we dus eigenlijk net ook. Hij zal het wel weer niet terug doen naar Heitinga dit keer. Balbezit uh, nu voor van Persie raakt de bal kwijt. En uh, dan gaat de bal over de zijlijn. Nee, de Turken houden de bal binnen. En uh, Strootman zit er dan fel op. Met het jagen van Strootman en van Persie komt het balbezit. En uh, het achterlozen van Van Persie levert dan uiteindelijk weer balbezit op voor de Turken. Terwijl er een overtreding is van Strootman. Een uh, toopbal in ieder geval weer op de benen staat. Uh, voor de rest is het eigenlijk eens een sportieve wedstrijd. Het is veld terwijl Altintop top nu aan de rechterkant diep gaat. En Willems moet oppassen. Is die bal te hard voor Altintop? top? Kan Willems het lichaam goed gebruiken? Nee, daar is hij dan toch nog wel erg onbeholpen in, Willems. Want hij kan die tegenstander achter zich houden. Dan moet hij de bal over de zijlijn laten lopen. En dan is hij toch de slemiel die hem weer tegen zijn lichaam aan krijgt, Waardoor de Turken een corner krijgen. Dat is toch een gebrek in kwaliteit, hoor. Ja, maar jong en onervaren. Ja, maar dat... het is toch een gebrek in kwaliteit. Uh, maar ik denk uh, dat als hij vijf jaar verder is, dan overkomt het hem niet. Maar goed. Nee, dan staat hij misschien niet meer in het elftal. <laughs> Hoeslop voor de Turken. Krul komt. Doet hij daar goed aan. Hij bokst de bal weg. En dan is Nederland in ieder geval voor even uit de zorgen. Sneijder probeert de tegenstander op te jagen en onder druk te zetten. De bal komt dan bij Hassan Ali Kaldirim terecht. De meest teruggetrokken Turk in dit geval. Die is de bal dan onder druk van opnieuw. Sneijder wil naar zijn keeper. Turkije is wel weer op zoek naar succesje nadat ze het afgelopen EK niet haalden. In de play-offs door Kroatië in die thuiswedstrijd 3-0 helemaal werden weggespeeld. Het afgelopen WK ook al niet haalde. Het EK daarvoor 2008 ineens de halve finale bereikte. Toen werd uitgeschakeld door Duitsland. Maar nu wel weer een succes kunnen gebruiken, komt dat er nu al. Als er een aardige combinatie is door het midden. Waar de bal uiteindelijk niet voor de voeten van Toenai To terechtkomt, terecht komt, maar wordt weggetrapt door Heitinga. Opvallend van de Turk is dat ze in de voorbereiding naar het EK. waar ze dus niet aan meededen. Wel van Portugal gewoon met 3-1 wisten te winnen. En vervolgens dan ook weer een paar weken geleden met 2-0 van Oostenrijk verloren. Dus er is niet echt een pijl op te trekken. Dat geldt nu ook voor deze actie. Want de bal wordt gekopt. Richting op die kan die bal niet binnenhouden. En dus krijgt Nederland halverwege de eigen helft aan de linkerkant van het veld een in inworp. Een tikt de klok weg richting de rust. Met nog negen officiële speelminuten in de eerste helft het is de voorsprong voor het Nederlands al nog steeds miniem. 1-0 staat er nog steeds sinds de 15e minuut naar de corner. Van Robben, of van Snijder moet ik zeggen. En het doelpunt van Van Persie, de kopbal. Nu uh, Willems tussen twee man in. Uh, kan hij hem geven? Naar de rechterkant van het veld. Prima bal. Prima bal naar Robben. Kan Jammaat uh, buiten omgaan? Nee, zo snel kan hij er niet bij komen. Onzorgvuldige bal van, uh, van Robben. Het slechte uitverdediger is er dan ook uh, van uh, Kaja. En zo heeft Nederland weer balbezit met hij gaat in de hoogte van de middellijn met Klaasie. Klaasie naar uh, Robben. Robben naar Klaasie. Slechte bal van Robben, maar Klaasie doet dat goed. Speelt de bal naar Jammaat. Jammaat weer naar Klaasie. Klaasie doet dat ook goed. Want Jamma had bal ook niet goed aan. En Klaas die oogt alsof hij uh, gewoon al 50 in de lans heeft gespeeld. En een hele goede opening nu vanuit. Ik gaat naar Snijder aan de linkerkant van het veld. Snijder draait naar binnen. Wil de baas geven op uh, Van Persie. Die wil hem doorkoppen of op doelkoppen. Het is toch dat laatste. Maar raakt de bal niet goed. Veel te hoog. Ik denk dat hij hem door wilde kopen koppen op Strootman. Die in zijn rug kwam. De bal gaat huishoog over het doel. Aardige tegenstoot van het Nederlands Elftal. 1-0 nog altijd. De goal van Van Persie in minuut 16. 1-0 is het nu na 37 minuten. Robben en uh, Narsing zijn even van kant gewisseld. Dat betekent dat bijna om van Gaals nu Robben dus aan de rechterkant staat. Van Gaal heeft het uiteraard ooit bedacht bij Bayern. Dat weten we allemaal nog wel. Maar was daar toch wel een beetje klaar mee. Omdat hij vond dat het zijn effect wel verloren had. Van nu de fase weer Robe en Narsing aan de andere kant staan. Krul krijgt een terugspulbal. Arda loopt door. Krul moet uitkijken. Dat doet hij. Trapt de bal weg. Hakje van Snijder brengt de bal. Dus aan de linkerkant bij Narsing. Narsing laat zich van de bal afzetten. En omdat Snijder net ook voor de bal stond, moet Nederland oppassen dat er geen overtalsituatie van de Turken komt in een counter die wat lang duurt. Maar er is wel enige ruimte aan de rechterkant van het veld. Kijken wat Arda ermee kan doen. De bal bezit tussen twee mannen. in. Marten maakt geen overtreding. Emmer blijft even liggen. Willems speelt dan de bal over de zijlijn. De grensrechter, de assistent moet je tegenwoordig zeggen, stond er heel dichtbij. Maar ik heb het idee dat het ook een beetje Turks theater was. Want inmiddels uh, staat iedereen weer op de benen. En uh, blijkt er ook heel weinig aan de hand. En uh, was het uh, uiteindelijk uh, de sportiviteit van de 1. Eerst Nederland, daarna de Turken. Die ervoor zorgt dat Nederland balbezit krijgt uh, aan de linkerkant van het veld. De inworp is er voor Willems. Willem schoot de bal even terug richting Krul. Ook hij gooit verkeerd in. Ook met de voet van de grond. Daar wordt eigenlijk helemaal niet meer op gelet. Bal in de nek, voet aan de grond. Maar ja, misschien word ik wel ouderwets. Jij het maar nooit. Jammaat met balbezit richting gaan. In jouw tijd was het uh, voet in de nek, bal aan de grond. <lacht> Toen kon je dat ook nog. Ja. Nou, bal, balbezit nou. voor Martens Indi. <lacht> terug naar Krul. Krul buiten zijn strafhofgebied. Naar nou komen de twee Turken Pols hoog te nemen. Moet de bal eigenlijk wat sneller dan die van plan was weg. Die wordt nu doorgekopt door Van Persie. In de voeten van Narsing. Dat hadden we althans gehoopt. Maar Narsing komt net te laat uitverdelen van de Turk. Is Strakke mikkig bijna zit Verpersen er nog tussen. Dat loopt via Altingtol die aan de bal is goed af. En dan kan er pass worden ook Arda aan de rechterkant even uitgewaaid. De spits Bulut nog altijd in het centrum. Zou nu aangespeeld kunnen worden. Arda heeft de bal afgegeven, krijgt hem nu weer terug op 25 meter van het doel. Draait en zoekt en zoekt en zoekt. Aan de linkerkant komt Hassan Ali de linksback zich nu melden. Die op het punt van het strafhofgebied staat. Kan de bal terugleggen op Emre. Emre dan met Arda, de twee van Atletico Madrid gaat heel makkelijk liggen. Arda lijkt me niks aan de hand. Stroopman is boos en zegt: "Wat doe ik nou eigenlijk?" En de scheidsrechter zegt: "Ik spreek alleen Spaans." Ja, ze krijgen nu een beetje de vallende ziekte. Ze probeer... Ik probeer nu de scheidsrechter een beetje te beïnvloeden, alhoewel je kan hier absoluut voor fluiten. Maar het vallen is redelijk theatraal. De vrije trap die genomen gaat worden op een meter of het zal het zijn, met meter of 25 van het doel van Krul. Een meter of 15-20 aan linkerzijde van de middenas. Dus dat betekent dat de bal met een rechtsvoet, in dit geval van Toroen, gaat draaien richting de penaltystip. Waar we dus weer moeten oppassen omdat daar een groot aantal Turken direct zal proberen uit de melee van oranje verdedigers te komen. Het is een beetje duur, het is een beetje dringend, het is een beetje vervelend. Het is een beetje zodat de scheidsrechter zegt dat moeten we maar niet meer doen. En uh, nu gaat iedereen gewaarschuwd worden. Dat zijn altijd van die uh, mooie plichtplegingen. En dan zeggen ze nee, dat zullen we nooit meer doen. De volgende keer is het scheidsrechter. dan ga ik iets doen. En die volgende keer is er meestal niet. Waardoor het uh, altijd blijft bij uh, nou ja, dit soort uh, vermaningen. Bal gaat nu genomen worden. Komt hij en uh, is gevaarlijk. Moet Krul komen, komt niet. Zit er helemaal naast. En die, die bal gaat hem op de lat. En dan een omhaal met gevaarlijk spel. Waarbij Jan Maat wordt getroffen. Krul zat volstrekt mis. En uh, ik heb uh, werkelijk uh, het idee dat Hans van Breukelen ergens weer in het stadion zit. Want uh, Nederland heeft uh, het engeltje op de lat. Terwijl Jamaat uh, tegen het hoofd is geschopt. In een uh, ja, ultieme poging in ieder geval van Bulut om die bal uh, nog uh, in het doel te krijgen. Nadat die bal op de lat kwam, een omhaal, is Jamaat uh, aan het gezicht getroffen. En uh, krijgen we in ieder geval uh, een opwarming van Ricardo van Rijn. Die uh, dan voelt dat er misschien een mogelijkheid is om in te vallen. Maar nou, we hopen dat het goed afloopt. Want voor hetzelfde geld breek je je neus. Ja, Bulut is degene die op de lat komt overigens. Dan Krul zit totaal mis. En dan komt die bal inderdaad oh, voor de voet van Ardea. Ja, ja. En die uh, probeert dan met een omhaal de bal nog in dat doel te werken. Waar Krul dus ook niet meer was. En die raakt dan het hoofd van Jan Maat. Die wel weer is gaan goed. staan. Maar nou, poe, het gaat nog niet heel makkelijk heb ik de indruk. Die is uh, flink geraakt. Staat wel weer. Het oogte er zo even nog wat wankel. Dat oogt eerlijk gezegd nog steeds. Nou ja, nu komt er een looppasje met de verzorger en dan zal het wel weer gaan. Hopen we dan maar. 41,5 minuut. 1-0, valt het de voorsprong voor zelf Maar als je nou zegt een bal van de lijn gehaald, dat het rare moment met Martens Indy. Jetro Willems die een bal zomaar bij een tegenstander inlevert. Jan Maat die een keer de fout in gaat. nu een bal op de lat. Het is ook niet dat we pech hebben. Nee, we hebben zeker geen pech. Uh, we hebben heel veel geluk, terwijl er nu een gele kaart gegeven moet worden aan Calderiem. Die, uh, ik zei het al, uh, volstrekt uh, aan het doordraaien is. Uh, dat, die, uh, die speelt echt met hartslag de 340. Geweldige mafkees. Die uh, probeert uh, de, de vlam in de pan te gooien. Maar uh, in ieder geval niet de eerste is die een gele kaart krijgt. En als hij uh, zo door blijft spelen, dan uh, gaat hij in ieder geval de 90 minuten niet halen. Tenzij die eerder gewisseld wordt. Uh, maar gaat probeert de 90 minuten ook niet halen. <laughs> dat is ook waar. In ieder geval krijgen we een vrije trap en daar staan drie Nederlanders bij. Snijder staat erbij, Robben staat erbij en Strootman loopt inmiddels weg. Ja, het zou lekker zijn, zo'n paar minuten voor de rust. 2,5 minuut nog te spelen, er zal iets bijkomen vanwege de blessurebehandeling net van Jan Maat. Maar uh, deze bal met Robben en Snijder, wat levert hij op voor Oranje? Turken hebben eigenlijk in de eerste helft wat meer mogelijkheden gekregen dan Oranje. Getuige mijn plaatje. daar is de verhouding zeg maar 4-7. Dit zou 5-7 kunnen worden als Oranje de bal goed voor dat doel brengt. Dat gaat Robben doen. Indraaien de bal. Bart is in. Die bij de tweede paal legt hem terug. Komt voor de goal. Daar staat eigenlijk bij de tweede paal dan net weer niemand. Strootman komt net te laat. Het uitverdedigen van de Turken. Strootman met een sliding naar de bal. Herovert hem dan. Maar is hem even gauw bij kwijt ook. Dan is het zitvoetbal geblazen. Samen met uh, Mehmet Topal. En komt er uiteindelijk een ingooi voor het Nederlands al, al uit. Nou, applaus voor Strootman. Die dat eigenlijk in hoogste eigen persoon in zijn eentje klaart. Het uitverdedigen van de Turken onmogelijk maakt. En nog zorgt dat er weer bal. Dus het voor komt ook. En er wordt gevochten door Oranje. Om iedere, voor, voor iedere meter. Natuurlijk er worden wel wat fouten gemaakt. Er worden misschien wel veel fouten gemaakt. Maar er wordt wel met hartstocht gespeeld. Terwijl Leroy Ver ook bezig is met uh, het opwarmen van de spieren. Is uh, binnen de lijnen jammatigheden die die bal voorgeeft. De bal komt hard voor. En zou zomaar goed kunnen vallen. Valt nu niet goed. Turken kunnen eruit via Altintop. En aan de linkerkant van het veld is het Torun volgens mij. Die nu de bal krijgt. Uh, aangespeeld uh, door Altintop. in top. Klaas die, uh, zit daar meteen goed bij. De Turken dan ter hoogte van de middellijn spelen de bal dan even terug in het hart van de eigen verdediging richting Toprak. Toprak die kan de bal spelen naar Saradair. Bulut wordt niet aangespeeld. Saradair kan herstellen. Maar speelt dan de bal zo slecht dat hij helemaal over de achterlijn de bal ziet belanden. En zo tikken de laatste seconden van deze eerste helft weg. In, een, uh, in de wetenschap dat Nederland met een of voorstaat... door het doelpunt van Van Persie. En dat ik gewoon zoiets heb van... Hey, jammer dat het al voorbij is, die eerste helft. Ja, het is hartstikke leuk. Echt het is, leuk is echt te zien. leuk. Het golft, alle kanten. Alles op. erop en eraan. En nou zie je wel het verschil tussen van... het komt ook door de jonge spelers, dat hebben we dat gezegd, maar het verschil tussen van voetbal maar... en uh, Van Marwijk, die toch altijd meer de Politiek aanhing van voorzichtigheid en uh, beginnen ah, bij de baas. Dat mag ook hoor. Laat ik. duidelijk zijn, controle hebben we niet in de wedstrijd. Nee, nul. Want als het 1-2 staat, kan het ook. Absoluut en dat wist je bij Van Maarwijk zeker. Dat kon niet. zit voor het al. Van Persie tussen twee mannen in. Naar de grond, geholpen. En een overtreding gemaakt door de Turken, die ze nu boos maken op de grensrechten. Die namelijk vrij snel met zijn vlag omhoog staat. En de scheidsrechter het teken geeft dat dat toch echt een overtreding gemaakt is. Vrij schopvoordeel zelf. Een beetje op de plek waar hij zo even ook lag. En dus opnieuw snijden en rollen bij de bal. Indraaien, uitdraaien. Dan kan het allebei. En dus bij Martens Indy die zich weer meldt. Denk ik bij de tweede paal veel een Iets te verre bal door terug te koppen. Er ligt een van de Turken nog geblesseerd langs de lijn. Dat is jouw vriend Hassan Ali Calderim, heb ik je indruk. jammer voor hem, ja. Die is weer gaan staan. Want we zeiden al, die haalt de 90 minuten niet. Nee, bijna op deze plezier. Ja. Ja. Uh, ja, zelf geblesseerd. Raak is ook altijd leuk. Uh, bal bezit nu Robben en Snyder. Ik neem aan dat het Robben wordt... Alhoewel, uh, wat is de pikorde bij het nemen van deze vrije trap? Is het Robben, is het Sneijder? In ieder geval zitten we in de bestuurdertijd. Eén extra minuut komt erbij. Sneijder neemt hem, bal komt goed. Keeper blijft weg. Wordt dan weggekopt de hoogte van de penalty stip. Blijkt een overtreding door uh, Van Persie gemaakt. En uh, die wordt dan ook uh, terecht uh, bestraft. Waardoor er een uh, vrije trap komt voor de Turken in het eigen 16 meter gebied. En we nu echt in de slotseconden zitten van uh, die extra speeltijd ook. En we dan weten dat de ploeg eventueel meteen nog gerust. is. Terwijl Kaldediem en de scheidsrechter nu tegen elkaar aanvallen. van nog meer dat Kaldediem die kabalje die, die niet een geweldige keek geeft. Is het balbezit nu voor Emre. En Emre die weet dan dat het balbezit via Toprak nog even in Turks bezit is. Officieel nog, nou ja officieel, van de extra tijd. Zoals aangekondigd nog 6 seconden over. Het kan nog meer worden ook. Komt nog een Turkse kans wellicht als ze het snel zouden doen. Scheidsrechter kijkt op zijn klokje en zegt dit was het wel. Ongelooflijk uh, snelle eerste helft, dynamisch eerste bedrijf en dus leuk. Met uh, het doelpunt van de NLZ. dan na 16 minuten via Van Persie. Maar minimaal evenveel kansen voor de Turken, zo niet meer. Kortom, de buiten is nog niet binnen, maar voorlopig halverwege staat wel voor. Ons Rijk, hier in de studio, voor we zo naar het uitgestelde nieuws van uh, 9 uur gaan. Uh, zo voor hetzelfde als stonden de Turken zomaar voor. Wat voor indruk maakt het Nederlands op jou met deze 1-0 voorsprong? Nou, we spelen met vuur. Hè. We hebben zeker geen controle over de wedstrijd. En uh, ik vind het allemaal uh, heel onwennig. Heel onwennig. We gaan er straks uitgebreid over doorpraten. Met name de Achterse Lijn. Kunnen we dat vast aan de luisteraar? Die denkt, ik wil het zo even horen meegeven. Met name de achterste Lijn. Met name de Achterse Lijn. We gaan er zo uitgebreid over verder. We gaan om negen minuten voor half tien eerst naar het uitgestelde NOS-journaal van negen uur. Zou u er lekker zin in hebben? Oh, lekker stemmen op divisie 5. Oh.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 Het is zeven minuten voor half tien geweest, Ewout de Jong met het NOS Journaal. De Duitse fabrikant Grunenthal van het gevaarlijke middel Softenon begint een nieuwe stichting voor een deel van de slachtoffers. De stichting krijgt een nog onbekend bedrag waarmee de ernstigste gevallen kunnen worden ondersteund. In de jaren 60 had Grunenthal al 100 miljoen mark gegeven voor de slachtoffers. Zolftenon werd ruim 50 jaar geleden voorgeschreven aan zwangere vrouwen. als middel tegen ochtendmisselijkheid. En dat leidde wereldwijd tot 10.000 misvormde baby's. Vorige week bood de fabrikant voor het eerst excuses aan voor het schandaal. Slachtoffers zeiden dat de fabrikant beter zijn portemonnee kon trekken dan zijn mond te open doen. De nieuwe stichting doen ze af als een mediastuntje zonder enige transparantie.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 Atleet Arius Merritt heeft op de 110 meter horde een wereldrecord gelopen. De Amerikaan die vorige maand olympisch kampioen werd... liep bij de Diamond League wedstrijden in Brussel 12 seconden en 80 honderdste. En dat is 700ste sneller dan het oude record van de Cubaan Robles. Het weer vanavond in het noorden Wolkenvelden. Verder helder en vannacht inwaarts mistbanken. Minima van 14 graden aan zee tot 10 in het zuiden. Morgen begint grijs, maar in de loop van de dag is er overal zon. Het wordt 22 graden in het noorden en 25 in het zuiden. En zondag wordt het nog wat warmer met 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Succes dwing je af. Succes maakt van een stucador een wandgrimeur.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 Dan kunt u weer kiezen voor een linkse of een rechtse partij. Of een partij die lief voor de dieren gaat zijn. Of 25% meer groen wil zien. Meer groen? Tja, meer legergroen. En dan het liefst een olierijk ver weg is dan. Mensen, stem eens een keertje niet op een vertegenwoordiger van een grote bank. Of een of andere koninklijke multinational. Stem op jezelf. Stem SOPN. Want de SOPN geeft je de vrijheid door middel van een onvoorwaardelijk basisinkomen. De SOPN zorgt voor een ontwikkelingsbudget, zodat jij zelf je talenten kan ontplooien. Maar bovenal wil de SOPN voor iedereen een zorgeloos leven. De SOPN, 100% participatie, 100% openheid. Meer informatie, sopn.nl. Twee minuten voor half tien. U bent weer terug bij Langste Lijn. En ja, we zijn er natuurlijk veel eerder vanavond. Dat kon u allemaal al horen, want om half negen begon Nederland-Turkije. En de stand is daar. Het is rust uiteraard. 1-0 door een doelpunt van Robbie van Persie. Andere standen in onze pool om acht uur begonnen. Dus nog maar een klein kwartiertje te spelen. Estland-Roemenië. De Roemenen leiden daar met 1-0. En Andorra-Hongarije. De Hongaren leiden met 2-0. Maar wij kijken naar Nederland-Turkije. Eh, Vons Groenendijk, eh, onze analyticus hier in de studio. Je zei net, ze spelen met vuur. Hele onervaren... Achterhoede, uh, ja, daar hoef je geen voetbalkenner voor te zijn. Dat was zeer zichtbaar hè, op veel momenten. Ja, we hebben heel veel persoonlijke fouten gemaakt. Nou, die, dat waren grote fouten. Hè. En, uh, ja, die komen vaak voort uit onzekerheid. En dat hadden allemaal Turkse goals uh, kunnen opleveren. En uh, die verdediging is erg jong. En daar staat ook een hele jonge keeper. Dus dat oogt heel onwennig oogt heel onwennig. Um, zou je als positief punt kunnen zeggen dat er heel veel um, energie en wil zit... in het Nederlands Elftal, of vind je dat bij lange na niet voldoende? Nou ja, dat, uh, dat is er altijd wel natuurlijk uh, de wil uh, om te winnen. De, de inzet, als je dat bedoelt. En dat moet er zijn als je het Nederlands Elftal speelt. En dat hebben we misschien uh, op het EK een beetje gemist, hè, die passie. Nou ja, die wil om te winnen is er wel. En dat is ook wel logisch. Hè? Met veel jonge spelers, nieuwe spelers die hun kans willen grijpen. Maar um, als Nederlands elftal ja, ben je toch een beetje verwend. En het, uh, het echte goede voetbal, uh, dat hebben we nog niet gezien. Als coach kijkend, uh, uh, je ziet dit in de rust, je ziet het misgaan. Je hebt die keuzes gemaakt. Uh, moet je aan die keuze vaststellen? kun je nog iets anders op dit moment? Of moet je gewoon zeggen, nou 1-0 voor en we gaan zorgen dat we die fouten vermijden. Ja, dat, dat kun je afspreken. Maar wat is het gevoel Nou, ja, We hebben natuurlijk ontzettend veel geluk gehad, die eerste helft. Hè, dat het, uh, het ge ja, nog ge geen uh, 1-3 staat, bij wijze van spreken. Um, ja, je kan wel ingrijpen, maar... Ja, dan grijp je terug op, uh, op de oude garde uh, die, die teleurgesteld op de bank zitten. Ja, die jonge jongens die hebben een kans gekregen... dus het lijkt me niet dat hij in de rust uh, veel zal doen. Als we naar de nieuwelingen kijken, uh, kijken we naar mensen achterin... die allemaal ongeveer al een, één of meerdere persoonlijke fouten hebben gemaakt. Als we naar hier kijken, wat, is, wat voor indruk maakt hij? Nou, hij maakt wel een degelijke indruk. Klaasie heeft nog niet zo heel veel fout gedaan in die rol... en die blijft uh, over het algemeen wel rustig aan de bal... Hij um, speelt iets controlerender als bij Feyenoord. Uh, waar hij veel vooruit speelt. En veel ballen vooruit inspeelt. En vandaag is het wat meer opzeker. Wat meer een balletje breed en terug. Maar het doet weinig fout. Maar de fouten zitten vooral uh, ja, achterin. De hele jonge verdediging. Bij de backs. Um, ja, en de keeper uh, daarbij, uh, die natuurlijk in de coaching een paar keer niet thuisgeeft. Hè, dat zie je duidelijk. Het uh, moment met Martens indi die, die bijna ja. een eigen goal kopt. Ja, dat is heel onwennig. En, en daarom is dat ook voor mij uh, ook de grootste verrassing. De keuze voor, uh, voor Krul ook. Voor zoveel mensen. En daar dan nog eens? Want dat is met name wat je zegt. Ja, hè? nog eens extra dan een keeper. Een keeper is nog, uh, ook nog eens een keer ontzettend belangrijk... in het neerzetten van zijn verdediging. Ja, en, en Krul, die is natuurlijk jong. En ook vooral met zijn eigen wedstrijd bezig, Dat is ook logisch. Maar hij zat er ook een paar keer naast. Ook bij een laatste voorzet. Ja, dan had het ook zomaar hè, met die bal op de lat... had het ook een goal voor de Turken kunnen zijn. En bij de eeuwige discussie van Persie-Huntelaar. Hij koos in de eerste wedstrijd voor Huntelaar, nu voor Van Persie. Die scoort uit ongeveer de enige halve kans die hij ook aangekijkt krijgt. Ja. Is die discussie dan weer even van de baan? Of wat voor indruk maken van Persie ja, in nou, is een op jou in Narsing? Het is een knappe goal, um, ongetwijfeld. En daar haalt Van Gaal dan ze gelijk mee. Hè. Dat, is, uh, dat is altijd, hè. als zo'n jongen dan scoort. Ik vind wel dat, die, uh, ja, dat er toch wat, uh, wat vreemd overkomt hoe hij met zijn spitsen omgaat. We hadden toch allemaal de indruk dat uh, Huntelaar nu de eerste man zou zijn. Nou, dat blijkt dus toch niet zo te zijn. En Narsing, die bij zijn club PSV niet speelt... Um, ja, dat is ook een verrassende keuze aan de rechterkant. En die had een, een belangrijk moment, ook bij de 1-0 voorsprong. Ja. Een bal die er echt al 10 seconden had moeten liggen op Robben. Ja, dan, dan blijkt dus dat dat ook een kwestie is van toch kwaliteit. Hè? Dat moet groeien bij zo'n jongen. Ja, dat heeft hij dan gewoon niet gezien. En dat had absoluut uh, de bal moeten zijn op 2-0. Thank <laughs> you. Zeg jij alles bij elkaar, uh, uh, we mogen heel heel blij zijn dat we met 1-0 voorstaan. En ik moet het nog maar zien aan de bus. Is ja, dat een beetje jouw gevoel op dit van moment? Van Gaal kennende, hè, en dat doet hij altijd, zo ken ik hem ook. Hè. Dan noteert hij alle mogelijkheden en kansen, zoals hij dat dan noemt. Nou, Dan heeft hij ook kunnen zien dat de Turken zeker zes, zeven goede kansen hebben gehad. En wij uh, misschien een anderhalf uh, qua kansen. Dus ja, dan kom je echt goed weg met deze 1-0 voorsprong. En dan moet je inderdaad je hart vasthouden voor de tweede helft je hart vasthouden, of kan je ook zeggen nou, we hebben al zoveel overleefd uh, veel slechter, kunnen wij niet gaan spelen om het maar even dan vanuit dat perspectief te kijken Er gaat een betere tweede helft aan komen. Nou, dat, is, dat zou kunnen hè, met de rugsteun van die voorsprong dat geeft toch een klein beetje vertrouwen je hebt wel een paar goede passes gezien met name de wisselpaas, die is er een paar keer goed uitgekomen, van Heitinga bijvoorbeeld daar ligt wel wat ruimte want uh, die die spelen veel naar binnen dus die crosspaas kan komen Ja, en uh, ik verwacht wel dat Nederland de tweede de helft wat rustiger zal spelen met wat minder balverlies. Ja, en hopelijk want op eigen helft mag je geen balverlies leiden. Hopelijk wat minder fouten op eigen helft. De nieuwe leider van dit Nederlands elftal heet Wesley Snijder. Is ook aanvoerder. V vind je hem ook als een leider opereren vanavond? Hij doet wel zijn best. Uh, ik zie wel dat hij bezig is op het veld om, uh, om mensen ook echt neer te zetten. Hij bepaalt ook wat er gebeurt op het veld. Nou, uh, of hij in zijn allergrootste vorm is uh, op dit moment, dat waag ik te betwijfelen. Uh, we hebben hem allemaal wel eens beter gezien. Maar uh, hij is wel bezig met die rol. En je ziet wel dat die aanvoerdersband wat met hem doet. Oké, okay, we gaan uh, eerst misschien komen, zullen even bij terug? Eerst eens even naar het honkballen. En die houtkamp, want we honkballen, uh, EK-honkbal tegen België. En vroeger wonnen we dat altijd makkelijk. Is dat nog steeds zo? <laughs> nou ja, uh, 17-0 is dat 17 makkelijk. 17-0? <laughs> ja. ja in hoeveel innings zijn die, in drie zes innings. die? Zes innings. Nee, dat doen ze tegenwoordig. Ja. Uh, no, no, no, vroeger was het zeven innings. En ja. nu, als meer dan 15 is, uh, in dit geval zes innings. Het was echt uh, niet om aan te zien wat die Belgen lieten zien. Maar ik ben wel getuige geweest van iets unieks. En dat is zelfs voor het Amerikaanse honkbal uniek. Kalian Sams, de midvelder van het Nederlands team, is vier keer aan slag geweest. Hij heeft een honkslag, een twee-honkslag, een drie-honkslag en een homerun geslagen. Dat heet een cycle. Als je dat doet als slagman, dan doe je iets echt unieks. En het mooiste is nog dat die homerun die hij sloeg, was in zijn laatste beurt, zeg maar... was ook nog een Grand Slam-homerun. Dus met alle honken bezet. Echt... Uniek hoor, dat is, uh, als dat in Amerika zou gebeuren, dan gaat dat de hele wereld weken en weken over. Dat is echt iets, uh, iets heel groots als je dat kunt uh, doen als hongballer. Uh, ja, 17-0, het is leuk. Gooi Morgen je ze wel zo... boven aan en lieden wel Net of niet. aan, net aan. Nee, maar dat is toch best lastig, want die pitchers die gooiden zo langzaam... dat je echt uh, om een bal 140 meter ver te slaan, want dat deed hij uh, met die homerun... dan moet je die bal ja. echt heel hard uh, raken, dan moet je heel goed zijn. Ja, het is de eerste wedstrijd. Het gaat natuurlijk om uh, nederland italië en misschien een beetje Spanje... En dat zal eind van de week uh, duidelijk worden. Morgen staat Frankrijk op het programma. Italië stond bijvoorbeeld uh, nou, in de derde inning al met 14-0 voor tegen Kroatië. En dat zegt wel een beetje iets over dit EK. Het gaat om drie landen. Misschien dat er nog een vierde bij komt. Uh, Duitsland heeft wat uh, uh, ex major leaguers en, en jongens die uh, uh, betaald spelen in Amerika gehaald. Maar die zullen toch de Nederlandse ploeg, die erg sterk is, het niet moeilijk uh, maken. En ja, noblesse oblige. Nederland is wel wereldkampioen. En ja. wil graag de Europese titel terughalen. Die ze twee jaar geleden uh, verloren aan Italië. En ze zijn vanavond dus goed begonnen. Maar die Kalian Sams, dat, uh, dat daar, uh, zal ik nog wel even over nadenken. Nederland-België uh, dus een verpulvering. 1-0 rust Nederland-Turkije begonnen aan de tweede helft. Bastigel en Jack van Gelder. Eén wissel bij Oranje. We zijn uh, inmiddels een seconde of 16 bezig. Eén wissel en. Dat is Ricardo van Rijn, is in de ploeg gekomen voor Jan Maat, die dan toch last heeft gekregen van die knal die hij tegen zijn hoofd heeft gekregen. Waar er nu een overtredingetje was, maar niet wordt bestraft. En de Turken kunnen gaan ingooien, halverwege hun eigen helft aan de rechterkant van het veld. Nederland dus op die 1-0 voorsprong. Doelpunt te maken van Persie in de 17e minuut van de wedstrijd. En het balbezit voor Alt in top. Terwijl Nederland kijkt wat er gaat gebeuren met die bal. In ieder geval komt hij op het dicht van Willems. En Nederland probeert eruit te komen met Robben. Robbe naar Van Persie. Ruimte aan de linkerkant. Willems moet de voorzet geven voor het doel. Narsing. Bal blijft laag. Dat is verstandig. Want Narsing is geen koppen, maar er staan Turken in de weg. En de Turken verdedigen uit. Met de entree van, van Rijn. En dus het vertrek van Jan Maart wordt de verdediging van de oranje een tikkeltje ervarener. <laughs> Namelijk Jan Maart had geen enkele interland gespeeld en van Rijn dus al één. En dit is dan zijn tweede. Balbezit voor de Turk Aan de linkerkant van het veld. Hassan Ali Kaldirin. Daar is hij weer. Kan de bal spelen naar de buitenkant. Serkan Sararer neemt over. En dan gaat die bal terug. Er komt er een eh, periode van Turks balbezit. Maar dan achterin. Van de twee centrale verdedigers elkaar aankijken wie de diepe bal durft te geven. Dat is uiteindelijk wel gelukt. Via Kaja. Maar de bal schiet door. Buiten het bereik van spitsen. hij Turun kon er niet bij. En ook uh, Umut Bulut kon er niet bij. Balbezit weer voor het zelf dan aan de rechterkant. Een uh, invaller uh, direct aan de Nederlandse zijde heet Leroy Ver. Want die gaat uh, inmiddels zijn trainingskleding uh, uitdoen. En komt dan ook binnen de lijnen met uh, rug nummer 18. Ook hij gaat dan beginnen als een tweede interland. Balbezit nu voor Martins Indieter Die van de middellijn. Bal niet goed gegeven naar Sneijder. Snijder laat zich van de bal afzetten. Terwijl er weer inderdaad iemand is met zo'n uh, zo laserpennetje. Is dus Nederland uh, dat via Robben goed mee verdedigt. De bal via... Willems dan uiteindelijk bij Krul belanden. En de kopbal van Kaya, dat zal hij ongetwijfeld gaan doen. Omdat de Robber erbij komt. Komt er uiteindelijk niet goed terecht omdat er buitenspel is. Buitenspel van Torun. En er wordt gevraagd of er gestopt kan worden met het schijnen van de laserpen. Ver gaat er inkomen. Ik ben benieuwd voor wie hij erin gekomen. Normaal gesproken zou je Strootman zeggen. Maar het is in die wachten lang. Waardoor het de overname is. Maar de passing is gelukkig wat Nederland betreft van Topal Onzuiver. Voor Krul is het balbezit in ieder geval een zegen en het balbezit via Heitinga een feit. Het uh, feit dat Nederland zelf al zo ongelooflijk veel fouten maakt achterin, dit is een trouwens een schorige bal van Heitinga op Rob, en dat kan ook een keer gebeuren. Meters achter het man Rob kan die bal niet meer binnenhouden ook. Maar zoveel fouten worden gemaakt achterin dat kan bijna niet onbestraft blijven een hele wedstrijd. En als je het al deze wedstrijd over de streep zou tillen, dan komen de problemen verderop in deze groep natuurlijk alsnog, want. Het is uh, ja, te veel van het goede, terwijl van Persie nu in een duel, fel duel, met zijn tegenstander de bal op de hand krijgt. Daar is ogenblikkelijk appel voor van Semi Kajaas, de bewaker van dat moment. En dan komt die Turkse schop na 48 minuten, terwijl Fer ik wilde zeggen, de laatste instructies krijgt. Maar die, volgens mij wordt een, het het is een nieuwe boek. boek van Harry Moelis voorgelezen. Het is opmerkelijk overigens dat Frans Hoek de keeperstrainer die instructie geeft en niet uh, nou, dan Maar dan komt hij wel krul. Ja, niet blind of, of kluiverd, maar uh, het is steeds Hoek die het hele boek uh, voorleest. En ver gaat hij binnen de lijn komen. De inworp wordt genomen, de top Overname Willems, uh, binnengehouden door Robben, komt hij terecht bij uh, Van Persie. Die de bal weliswaar uh, met het hoofd kan beroeren, maar er geen richting aan kan geven. Maar in de rebound kan hij hem pakken. En Snijder kan dan goed openen, doet dat niet goed. Nee, nee, nee, richting Narsing. Laag eigenlijk veel meer aan de rechterkant bij Van Rijn. Daar lag veel, meer, lag veel meer meters open. En ook de bal had daar kansrijker geweest om in de loop aan te spelen. Gebeurt niet. Bal bezit nu voor Tobrak. Tobrak uh, kijkt en speelt hem over Arda heen. De bal komt dan terecht bij uh, Martins Indi. Die speelt er wel ook heel slecht naar voren. Waardoor Kaja overneemt. In ieder geval één ding kunnen we zeggen. De eerste vier minuten van de tweede helft zijn minder dan de 45 minuten van de eerste helft. Want uh, de tempo lijkt uh, wat uit de wedstrijd. En uh, men gaat wat meer met overleg voetballen. En dat komt de chaos niet ten goede. Nee, en dat is misschien als 1-0 voor staat ook wel weer plezierig. Ja. 50ste minuut loopt 1-0 nog altijd de voorsprong voor het Nederlands elftal. Als Fer komt gaat normaal gesproken Klaasje naar de kant. En dan zal Strootman de positie zeg maar, als controleur overnemen. Neem ik dan maar aan. En gaat Fer ja. zeg maar, naast Snyder spelen. Als het buitenspel is voor Robben kunnen we dat nu gaan zien of dat klopt. Ja. En dat klopt. Dat is dan de wissel die uh, in de 50 minuut van deze wedstrijd plaats heeft. Klaasie naar de kant en vervangen door Leroy Fer van Twente die dan... Zo zei hij in de krant gevoelsmatig zijn debuut maakt. Natuurlijk al een in Interland speelde. Die gekke wedstrijd in Oekraïne. Vlak na de WK-finale van 2010. Toen Van Marwijk met het c 11 al op stap ging. Toen was hij er ook bij. En dit is dan uh, zijn tweede officieel. Hij uh, moet meteen naar de overkant van het veld. Want daar komt zijn tegenstander uit. Die heeft nog de bal ook. Emre. En uiteindelijk eh, proberen de Turken het via de rechterkant. Kaya Altintop. Uh, Altintop uh, aan de rechterkant van het veld. Hij heeft uh, Willems bij zich. Willems uh, draait dan de verkeerde kant op, op het moment dat er wordt ingegooid. En is dan even het sticht kwijt. Uh, overigens neemt Robben dan uh, de honneurs meteen waar. En is het uh, balbezit via Torun uh, en Altintop. Nu moet uh, Willems in ieder geval Altintop voor zich houden. Altintop getrukt. Hij heeft natuurlijk bij grote clubs gespeeld. Speelt uh, de bal vierde voeten van uh, Willems over de zijlijn. En uh, de inworp is er voor de Turken. Altintop overigens tegenwoordig dus te spelend bij... Galatasaray gooit de bal richting Turun. Turun kan de bal onder controle krijgen. Maar de Turken raken de bal kwijt via Snijder. En Robben probeert Nederland eruit te komen. Snijder houdt dan de bal onder het lichaam weg. En probeert dan met diepte Narsing te bereiken met Kalderiem. Calderim. Die verdedigt dan goed uit en speelt hem richting Kaya. Kaya opgejaagd door Van Persie. De Turken hebben nu wat meer mogelijkheden om de bal naar elkaar toe te spelen. Alhoewel met het jagen van de Nederlanders in de frontlinie hebben ze veel moeite. Waardoor de bal via de voeten van Van Persie vlak voor de bank van Nederland over de zijlijn gaat. Zo heeft Van Gaal dus twee keer gewisseld. Na 51 minuten zijn Fer en Van Rijn inmiddels in het elftal gekomen voor Klaas. En Jan Maat was Van Persie na 16 minuten de enige die scoorde. Dat deed hij met het hoofd uit een hoekschop van Snijden. En is 1-0 de voorsprong voor Oranje in de tweede helft die na nu een sportigheidje van Willems en Strootman die elkaar niet begrijpen. Wat rustiger is en wat minder dynamisch dan in het eerste bedrijf waarin het werkelijk alle kanten opvloog. De Turken zullen toch vroeg of laat wel weer een vuurtje willen ontketen. En alsof de supporters van Turkije, 18.000 mensen minimaal hier in de arena dat voelen. Gaan ze wat lawaai maken. De Turken komen, De komt een voorzet. Daar had in ieder geval... Umiut heeft goed over nagedacht, maar als hij de bal krijgt bij de achterlijn en hem in één keer zeg maar, wil laten stuiteren en voor het doel wil brengen, maakt hij er volledig langs Dan komt er een doeltrap voor Tim Krul. Krul die in de eerste helft niet altijd even goed en alert reageerde op datgene wat er in zijn achterhoede gebeurde. Met name, dat zei voor Schoenendijk ook heel terecht in de rust. Bezig was met zijn eigen wedstrijd. En daar had hij zijn handen meer dan vol aan. Terwijl Sneijder de bal binnenkant bek wil spelen richting Robben. Is het Altingtop die dat doorziet? En Zengin, de doelman van de Turken, knalt de bal naar voren. Maar ook daar is weinig overleg. De bal wordt gewoon maar naar voren gespeeld. Bulut. Die uh, doet het al heel handig. Die uh, denkt en die doet alsof er een uh, duwtje komt van Strootman. Die was er eigenlijk uh, wel in de buurt. Maar gaf toch echt niet de hengst waarvan uh, een vrije trap uh, het gevolg zou moeten zijn. Maar het balbezit is er in ieder geval wel. Via Emre en Kaldiriem. een linkerkant veld met uh, Serrer En dan uh, is het balbezit er op een mm, ja, moeilijke manier. Omdat het uh, toch nog steeds uh, goed uh, doorgejaagd wordt door het Nederlands zelf. Met Serrer en ook met Touran. ja. Ja, Emre aan speelbaar, maar Arda draait weer de andere kant op. Dan moet Heitinga inglijden. dat doet hij goed. De bal gaat over de zijlijn en ingooi voor de Turken. Het is aardig om te zien dat Fer in zijn tweede interland al meteen Emre tegenover zich krijgt. Toch een van de grote mensen aan de Turkse kant. Ooit door Pele in die FIFA-lijst die hij ooit mocht opstellen met de beste voetballers als enige Turks stond opgenomen. Robben nu aan de bal aan de linkerkant van het veld. Snijden. Er wordt diepte gezocht nu door Willem. de bal terug naar Robben. Dat lukt. Snijden met een aardig paasje. Robben moet snel genoeg zijn om bij die bal te komen. Krijgt dan een duwtje mee van de tegenstander. En de tegenstander, dat vindt niet alleen hij, maar ook de scheidsrechter zegt: Schouderduw. Dan gaat het ook te protesteren. ja. de protesterende man. En ik denk dat de scheidsrechter gelijk heeft. Want volgens mij was het de schouder van Mehmet. tophal tegen de schouder van Robben. En dat mag. En dus is er gewoon een. Nou, nee. nee want ik kijk nu in de herhalen. Het is gewoon een duw. Ja. En dus had Robben een vrije schop moeten krijgen. En is hij terecht boos. Ja, maar dat maar wordt dat... Nederland door de neus geboven. Maar dat is de makke van Robben. Hij is natuurlijk in de eerste helft al een aantal keer gevallen op het moment dat je denkt je hoeft niet te vallen. En dan krijg je op een gegeven moment dat de scheidsrechter iets heeft. Maar het zal dus nu ook wel niet zoveel zijn. Balbezit voor het Nederlands elftal. Nou, dat komt u wel uh, ter hoogte van die middenlijn over kon laten aan Boerut Omdat hij wist dat het uiteindelijk toch balbezit voor hij gaat zou opleveren. Is het ver? Die heel goed van zijn man wegdraait met bal aan de voet. Narsing kan gaan, maar die staat buiten spel. Hij staat meters buiten spel. Maar het was wel Nee, zegt Narsing. Uh... Ik, uh, ja, het, ik denk dat hij nu aan het wijven was naar de, uh, Alonso van de West die hij kent van de vakantie in Sietjes. Maar uh, als hij protesteerde tegen het feit dat hij 6 meter buiten het spel stond, was het enigszins overdreven. Kaya is de man in balbezit van de Turk. En toen heeft hij het uh, balbezit 10 minuten of 10 meter voor de middenlijn. De actie van Ver was wel knap trouwens. Goed wegdraaien, rustig en Dan een prachtige paas tussen de linies doorgeven. Dat kan hij allemaal. Ik vind het een zeer uh, moderne middenvelder die uh, wat mij betreft een grote toekomst tegemoet gaan, want hij heeft eigenlijk alles. Bal bezit voor de Turken. Diepe bal naar de rechterkant van het veld. Hamid top is doorgelopen. De bal komt voor de voeten van Willems. Die trapt weer totaal paniekerig. De bal eigenlijk meer in richting zijn eigen strafgebied dan weg. Dan moet Martens Indi met het hoofd naar de bal. Dat lukt. Zo krijgen de Turken op het middenveld de bal weer terug via Mehmet Topal. Die wat meters mag maken. Komt er een korte combinatie. Martens Indi trapt de bal weer weg. En levert dan de Turken weer een ingooi op aan de linkerkant van het veld. Willems is zwak vanavond. De linkervleugelverdediger van Pees. Ja. En dan heb je natuurlijk over een debutantebal. De maar deze jongen heeft gewoon een EK meegemaakt. Weliswaar niet succesvol met het de elftal met 3 -9. Maar hij heeft toch al op een ander niveau kunnen acteren. Maar die, die doet soms echt dingen dat je denkt, kan hij nou niet beter? Of uh, wat is het? Is het dan toch nog steeds die nervositeit? Balbezit uh, bij de Turken. Uh, oppassen geblazen. Arda in balbezit. Arda even terug. Uh, krijgt de bal dan weer aangespeeld. Is een beetje hard, maar Nederland kan er niet bij komen. Strootman zeker niet. Probeert dan te herstellen. Strootman En dan gaat de bal via de voeten van Arda gewoon over de achterlijn. En dit is het uitstekend gedaan, door Strootman. Want uh, Nederland houdt daar gewoon een doeltrap aan over. Terwijl uh, Krul ook weer enige tijd neemt. En uh, hier gewoon ook uh, Turkse supporters uh, langslopen. Waarvan uh, de man minder aantrekkelijk is. Oh nee, de vrouw ook niet. Is het balbezitter voor Stoto. En op de monitor verschijnt een shot van Van Gaal. Het is maar wat je wil zien. <lacht> 56e minuut van de wedstrijd. 1-0 de voorsprong voor Nederland. Zelf dan. Martens Indy speelt de bal terug naar Krul. Krul wijst en geeft daarmee aan Heidegger het teken dat hij aan die kant de rechter het veld breed moet houden. Maar de bal gaat terug naar de andere kant. Martens Indy staat ook niet erbij. Hij zegt, ja, wie, maar hij kan nergens naartoe. Dat wil hij ook aangeven. Dan gaat de bal naar Snijden. Die ja, doet of maar, die kot en gaat. er onderdoor. Dan maar weet je een beetje zeker over. dat je hem kwijtraakt. Ja, maar dat is het. Uh, wat Martens Indy dan ook in zijn onervarenheid maar doet. Van trap hem dan maar weg. Natuurlijk, er wordt door. Altijd vanaf dat geschoten. En bijna raakt. Maar een prachtige redding van Tim Krul. Die deze wedstrijd nog niet is opgevallen door heldhaftig optreden. Maar daar nu na 56 minuten enige verandering in brengt. Want deze bal kan er maar zo in. Maar Krul redt met een uh, goede reflex. Ja, zal, ik hoop dat ik gelogen word in de stelling die ik nu inneem. Het wordt eerder 1-1 dan 2-0 heb ik het idee. Met de balbezit nu voor de, de Turk aan de linkerkant van het veld. Indraaien de bal met de rechtsbenen. Is het de bal van Torun. Die komt bij de eerste paal en uiteindelijk over de achterlijn wordt gelopen door Kaja. Ja, als het Nederlands Elftal hier uiteindelijk de drie punten weghaalt, dan mag het de handen uh, meer dan dichtknijpen. Niet omdat men geen inzet heeft getoond, niet omdat er niet uh, gespeeld is vanuit het hart. Maar omdat er gewoon uh, nog te weinig structuur in het elftal zit, omdat er te veel individuele fouten zijn gemaakt. Met name in de laatste lijn en men het geluk heeft gehad dat het tot op heden in die 57e minuut van de wedstrijd nog niet is afgestapt. De goede diepe bal van Heitinga komt er uiteindelijk niet. Waar uh, Van Persie niet op kan lopen is het Zenkin de doelman die de bal uh, inmiddels heeft meegegeven aan Altintop en Altintop. Top weet dat uh, in ieder geval Emre altijd wel beschikbaar is om de bal aan te nemen. Altijd Top speelt de bal dan even terug naar Zenkin. Is het Van Persie die een beetje doorjaagt op de doelman die de bal dan ook weer helemaal verkeerd raakt. En uh, is het Emre met zijn kwaliteit die de bal heel goed in bezit houdt. En ook de bal heel goed diep speelt richting Bulut. Is uh, Heitinga Bulut kwijt. Gaat uh, Heitinga zich herstellen omdat uh, Bulut een draaicirkel heeft van uh, een carousel uit 1830. En is het uiteindelijk dan toch nog uh, een mogelijkheid die de Turken eigenlijk zelf om zee helpen. Maar nee, hetzelfde al blijft nu achterin te veel hangen. En dat is nu ook wat Van Gaal probeert aan te geven. De manschappen komen eruit en schuif door richting de middenlijn. En blijf niet hangen op de rand van je eigen strafschopgebied. Dan weet je één ding zeker. Dat is namelijk de tegenstander ogenblikkelijk weer met veel mensen komt. Zoals nu. Arda aan de bal, Rechtkant van het veld. Martens Indi loopt er eigenlijk naartoe. Er komt een korte combinatie. Martens Indi moet hem dan de pas afsnijden. Arda, want daar had de bal weer naartoe gemoeten. Dat doet hij goed. Trapt dan de bal weg. Robben kan overnemen. Schiet hem tegen Altintop aan. Altintop gaat meteen wandelen met de bal. Draait naar buiten, dreigt, draait naar binnen. Dan geeft de bal dan in de breedte mee aan Mehmet Topal. En zo hebben de Turken het Nederlands al eigenlijk al minutenlang opgesloten op de eigen helft. En dat lijkt me eerlijk gezegd geen aanbeveling als je deze wedstrijd tot een goed einde wil brengen. Ik moet terugdenken aan 2004. De eerste wedstrijd van Van Basten. In de kwalificatie dan wel. Die won die van Tsjechië met 2-0 thuis. Want toen was Tsjechië echt beter. Ja, nou ja, die massa moet je hebben. En laten we hopen dat Nederland dat ook heeft. Met uh, dit vernieuwde team. Je kan dat inderdaad vergelijken. De eerste wedstrijd van Van Basten na een vriendschappelijke wedstrijd tegen Zweden. Dan het uh, eerste wedstrijd om het echt niet tegen Tsjechië. Terwijl. Uh, maar het is in die nu het duel wint en uh, op uh, fysieke kracht uiteindelijk ook uh, de volgende tegenstander, de loopt, Topal. Maar die master moet je hebben met, uh, als je een nieuwe start maakt, en dat mogen we nog zeker zeggen met het elftal van Van Gaal, dat je in de eerste wedstrijd wint en uh, de weg is nog lang. Want uh, we spelen nog 32 minuten, we krijgen een wissel. Emre gaat eruit en uh, voor hem uh, in de ploeg komt uh, de zeker niet onbekende Nouri Sahin. Die we natuurlijk kennen vanuit de periode bij Feyenoord, bij Dortmund. En uh, via Real nu uh, terecht is gekomen bij Liverpool. Een uh, vind ik fantastische voetballer. Die uh, toch net niet dat uh, uit zijn carrière haalt uh, wat je zou hebben verwacht. Maar in ieder geval genoeg geld heeft om daar later nog eens rustig over na te kunnen denken. Ik sta hier in ieder geval binnen de lijnen. Dus nu is dat wel goed voor we een jaartje verhuur aan Liverpool, zodat hij daar in ieder geval wat aan spelen toe komt. Want... Ja, konden maar zon bij Real Madrid. Kijk naar Affala bij Barcelona. Die gaat bij iedere club uh, goed spelen. Maar bij Barcelona kwam er al die van. En als je net niet de absolute top bent, maar net eronder zit. Zoals misschien ook wel voor Sahin geldt. Is dit een verstandige stap. Een trap van Krul gaat naar voren toe. Wordt doorgekopt door Ver. Dat doet hij knap naar Narsing. Vanaf de rechterkant van het veld moet de bal voor de goal komen. Narsing wacht eigenlijk net te lang. Schiet dan de bal tegen de rug van de verdediger op. Dat is uh, Hassan Ali Kaldurim. Daar is hij weer. Ingooi voor het Neel Zelftal. Die is inmiddels genomen. Bal voor de voeten van Ver. Ver legt hem terug naar Martens Indy. Ver valt ook met vertrouwen in. Je zei het net al, hij heeft dan een paar goede ballen gegeven. Eén was heel erg goed, alleen iets te scherp. Kijk nu ook of hij wordt aangespeeld door Strootman die zelf schiet. Waardoor ik inderdaad kan zeggen dat ver niet werd aangespeeld. Maar het schot van Stootman kon, was niet echt gevaarlijk. 29 minuten nog te spelen in deze wedstrijd. Met andere woorden het eerste uur staat op de klok. Maar het zal nog een slopend half uur worden voor Oranje. Alhoewel, we hebben natuurlijk ook voor in lopen met individuele kwaliteit. Waaruit zomaar een beslissende actie en een 2-0 op het wordt kan komen. Eerst maar eens kijken wat er nu gebeurt. Boerloed kopt door. Arenda kan er niet bij komen. Maar het is in, die knalt de bal knalhard de tribune in. Zodat op 20 meter van de achterlijn de inworp al genomen is. Sahin heeft het snel gedaan. Een hakje gaat gelukkig wat Nederland betreft niet goed van Torun. En dan is het uiteindelijk ook het wegwerken van Strootman. Vrouwen en kinderen eerst. Dat is eigenlijk het devies op dit moment bij Nederland. Van enige opbouw is geen sprake. De Turken hebben echt in de gaten dat ze hier niet hoeven te verliezen vanavond. Na 61 minuten staat Oranje met 1-0 voor door de goal van Van Persie. Maar al 10 minuten krijgen wij pijn in de nek van het naar rechts kijken. Namelijk daar... Voor de Turken naartoe aanvallen. Arda, steekballetjes traf op het in. Umit wil de bal terugleggen, maar het is in. Die trapt hem weg. Nadat de spitser onder druk van Heitinga niet aan de pas kwam. En dan draait Narsing heel handig weg van zijn tegenstander Hassan Ali. Dan kan hij wat gaan lopen. Van Persie is mee. Sneijder komt mee, Robben komt mee. Kan het Nederlands elftal de buurt van de 2-0 komen? Sneijder krijgt de bal bijna van zijn voeten. En dan moet ver schieten vanaf dat En die raakt de bal volkomen verkeerd. Nadat Sneijder wil trappen, maar er niet aan toe komt. En de bal die eigenlijk wegschiet uit dat duel... Op een meter of twintig voor de voeten komt Van Fer, die zich wel de haren uit het hoofd kan trekken, dat hij hier zo weinig mee doet. Want de huizen hoog over. De eerste keer dat Van Gaal een beetje kwaad is op zijn spelers, omdat hij vond dat bij deze break de zijkanten wat beter bespeeld hadden moeten worden. En nu krijgen we dan het eerste vuurwerk van het, het Turkse vak. Eh, er mocht geen vuurwerk worden meegenomen, er zou streng worden gecontroleerd. Kortom, als dit de bewaking van Schiphol is, was het eerste vliegtuig er al aangegaan. Wat dat betreft, het is echt geweldig om te zien hoeveel vuurwerk mensen dan toch kunnen meenemen. Terwijl je geen sigaar mag roken. Is het balbezit bij Kaya die een duw in de rug krijgt van Fer. En de vrije trap die genomen gaat worden door Kaya zelf, dan wel door Top. Maar dit levert dus weer boetes op. Mensen zullen bekeken worden op camera's, is het van tevoren gezegd. Met een boete en een straf en het verhalen van eventueel de straf die er zou komen van u zijde, Maar het is mij altijd een raadsel hoe het kan dat mensen dit soort dingen toch mee kunnen nemen als er heel streng gefouilleerd wordt. Alt in top loopt tegen Willems op. Nederland kan counteren met Robben. De linkerkant van het veld. Robben komt op snelheid. Gaat er buiten om langs bij zijn tegenstander. Robo, bal voor de goal van Persie glijdt er naartoe. Maar komt net niet op tijd. Raakt wel de bal. Ik heb de indruk ook zijn tegenstander Semi Kaya trouwens. Want die blijft geblesseerd liggen. Daar wordt nu ook het spel voor stilgelegd. Maar deze break. Dat is een beetje een handbalwoord. Maar vooruit maar ik hier. Had voor Oranje er ook wel wat meer perspectief kunnen bieden. Als het allemaal wat zorgvuldiger uitgevoerd zou zijn en van Persie mag je veel zeggen, maar toch in ieder geval niet dat ze nieuw zijn en onervaren, Want die lopen er echt al een poosje mee. En hadden hier wellicht wat beter mee, wat meer mee kunnen doen. De nou, het... man is trouwens niet Cindy Kaya, maar Umer. Als ze wat beter op elkaar ingespeeld raken, dan uh, is er bij een situatie waarin een breek komt. Van bijvoorbeeld in dit geval de rechterkant. Moet er iemand eerste paal, tweede paal lopen. En dat zou de automatisme moeten zijn. En dat was het nu niet. Waardoor Narsing eigenlijk niet wist uh, wie hij het beste kon aanspelen. Ik denk dat uh, met name van Gaal daar boos om is. En dat zal uh, ook in dit elftal ingeslepen moeten worden. Terwijl snijder nu Robben aanspelt. Robben draait het gebied, Komt hij naar de 2-0? Oh! Van Persie komt de bal uit het doel. Dit heb ik van mijn leven nog niet gezien. Robben stift de bal. En ik heb het idee dat Van Persie hem gewoon eruit kopt. Ja, dat doet hij ook. Omdat Van Persie Robben stift de bal. Die wil hem over de keeper stift. Van Persie komt aangelopen. Die stond die bal tegen zijn hoofd. Als hij er vanaf blijft is het 2-0. En, en Hij kopt de, de bal eruit. Check in de boxen, stift. Ja. Hij krijgt nog een duwtje van die verdediger ja. ook trouwens. Daardoor komt hij met zijn hoofd tegen de maar bal. Maar hij zou er anders toch in gegaan zijn, denk ik. Ik denk dat hij er anders uh, in zou zijn gegaan. Ja, nou, dat hij had, ik Hij had ook niet voor de doel langs kunnen gaan. Ik ja? weet ah, ja. niet helemaal zeker. Van Persie is de beste verdediger van uh, de Turk op het moment. Ja, maar ik denk dat hij voor de doel langs zou gegaan zijn. Maar goed, uh, het was in ieder geval een gek moment. Kaja in balbezit uh, en uh, Stootman die fel jaagt. Uh, maar het is in die verkeerd staat. Arda dan in duel met hij. Die moet niet over de achterlijn kunnen. Hij kan wel over de achterlijn. Dan komt de goal. Nee! Het is on het zijn nu weer de Turken die van drie meter de bal over het doel uh, koppen. Het is uh, onvoorstelbaar wat voor kansen deze ploeg nodig heeft. In dit geval Serkan Sadarar die de bal uh, miskop. Ja, als het zo blijft dan uh, denk ik uh, hoeveel mazzel kan je hebben. Dan, ik denk dat de, de bus dan rechtstreeks naar het casino moet rijden. Wat ik niet begrijp is dat uh, Van Rijn... die. Uh... Nou ja, toch ook nog niet zoveel ervaring heeft. Dus misschien begrijp ik het ook wel. Zich ongelooflijk makkelijk weer laat wegzetten in dat duel. Serka maakt een heel klein schijnbewegingje naar voren als de paas komt. En stapt dan twee stappen naar achteren. En Van Rijn is helemaal weg. En die Turkse jongen kan vrij inkoppen bijna. Van Persie tegenstander door de benen in de aanname in één keer. Gaat naar de grond, niet gefloten, schrijft en te laten lopen. En dat betekent dat Maarten zelf dan een vrije schot wilde de Turken kunnen uitbreken. Maar de bal weer onderschept wordt door Martins Indië. en ingeleverd is bij Snijder. En er een ongelooflijk gat op het middenveld nu ligt bij Fer. Wat bij Oranje dan helaas niemand ziet. Zo gaat de bal wel rond. Maar daar had gevaar kunnen ontstaan. En nu ligt de bal daar dat Martens op De dus wordt gespot trouwens nu. Door Toenay To Weer terug naar krul. Daar wordt wel voor gefloten. En Toenay Teroen krijgt daarvoor Geel de tweede gele kaart. En deze wedstrijd dat Hassan Ali er al eerder in kreeg. En ik wil dat moment nog wel eens terugzetten voor persie. Want volgens mij is dat gewoon een overtreding. Ja, het, ik vind het, uh, het. was moeilijk te zien. Dit is overigens een andere herhaling. Terwijl dit een 100% gele kaart is, een hele vervelende nade, gemene overtreding van Toru. Ja, dit is 100% een, een, een, een overtreding, want uh, het uh, Toprak die, uh, haalt zijn benen gewoon uh, naar achter door. En, uh, nou ja, er wordt nu weer uh, er wordt nu weer gevraagd uh, om uh, te stoppen met uh, het schijnwerpertje. Maar het opvallende vind ik dat er een Turkse vertaler voor de wedstrijd zat... die vertelde van dat het zo'n gezellige wedstrijd was. Maar misschien kan diezelfde Turkse meneer nu ook een Turks zeggen... dat misschien een Turkse uh, supporter het is... Die, die ermee zou kunnen ophouden. In ieder geval, uh, wat dat betreft, uh, kunnen we nu weer praten over de wedstrijd. Iedereen is opgelapt. Martins Indi staat nog even aan de zijlijn en zal er direct inkomen. En uh, uiteindelijk is het krul die de bal trapt op de helft van de Turken... waar uh, zowaar Robben het kopduel aangaat. Snijder met de voet ver naar Willems. Martins Indi is weer terug trouwens. Strootman die heeft de bal gekregen in de middencirkel. Geeft een beetje aan de heid ingaan. Nog altijd 1-0 voor Oranje, maar... Dat had 2-0 kunnen zijn ook, maar zeker ook 1-1. Terwijl Van Persie nu de bal op 20 meter van het doel krijgt. Er weer van afloopt en dat verspeelt in zijn enthousiasme. Noem ik het dan maar, dan nemen de Turken over. Van Persie maakt denk ik een overtreding, maar de scheidsrechter zegt voordeel. voordeel. Martins Indi komt heel Gewoon goed voor bal. En nu moet je doorlopen. Wie is er mee? Narsing is mee, Robben is mee. En Snijder komt Robben. Geeft de bal binnen door aan Snijder. Dat was wel de bedoeling, maar daar ligt net een... Turks benen in de weg. Zo golft het toch weer de laatste minuten alle kanten op. Goed dat de scheidsrechter door liet spelen, want de Turk die net ongelooflijk getroffen was, staat inmiddels gewoon weer op de benen en is ontzettend weinig aan de hand. Dus kan Nederland nu even temporiseren. Snijder, die speelt de bal naar team dan kan gaan inwerpen, terwijl er nog drie Turken in warm lopen. Van er direct weer één binnen de lijnen gekomen. Er is al één binnen de lijnen. Emre is eruit gegaan voor Sahin. Wie zijn dat, die warmlopers? Kun je dat zien? Uh, ja, dat zijn opvallend. Een aantal jongens waarvan je het in eerste instantie niet verwacht, maar uh, nou ja Uiteindelijk kan ik me wel voorstellen dat de coach het doet. Maar laten we even kijken, want ik zal direct uiteraard die namen noemen. Is ze van de richting Robben. een Verschrikkelijk mens. Robben aan de linkerkant veld doet het heel goed. Gaat langs één man en haalt er een corner uit, omdat Toeroen uiteindelijk de rugdekking geeft. Het is de vijfde corner voor oranje, de eerste in de tweede helft. De Turken maakt de volgende wissel zich klaar. Dat is Buruk Yilmaz. Nee, serieus, en dat is een spits. Dat is spits van Galatasaray, topscorer van de Turkse competitie vorig jaar, 33 goals gemaakt in 34 wedstrijden. Toen nog voor Totson Sport trouwens, topscorer van Turkije. Maar eerst een hoekschop voor het Nederlandse al. Sneijder gaat de bal voor het doel uh, rammen. En daar wordt gekopt door. Ik denk Van Persie, maar die kopt de bal over. Of is het een van de Turken, dat laatste, die de bal over zijn eigen doel kopt, Want opnieuw komt er een hoekschop. Maar Van Persie was er niet wat dichtbij. Het zijn dezelfde die er stonden in de eerste helft. Hoewel, nu staat verderbij. Er zijn er dus vijf koppers. Van Persie, Ver, uh, Strootman en de twee centrale verdedigers. Sneijder gaat de hoekschop nemen. 69 minuten